Nieuws van 8 uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Een deel van de treinconducteurs voert vandaag actie. Leden van FNV Spoor zijn het niet eens met de maatregel van de NS... om minder conducteurs in te zetten op dubbeldekkers. Daarom roept de vakbond zijn leden op om geen kaartjes te controleren. De NS adviseert reizigers om vandaag toch gewoon in en uit te checken... omdat niet alle conducteurs aan de actie meedoen. Turkije-deskundige Joost Lagendijk is op de luchthaven in Istanbul tegengehouden toen hij Turkije in wilde. Hij heeft de nacht in een cel doorgebracht en wordt vanochtend teruggestuurd naar Nederland. Lagendijk is publicist en oud Europarlementariër voor GroenLinks. Hij woont met zijn Turkse vrouw in Istanbul. Zijn verblijfsvergunning was verlopen en hij had een aanvraag ingediend voor een nieuwe. Normaal gesproken is zo'n aanvraag voldoende om in Turkije te mogen verblijven. Lagendijk raakte deze zomer zijn baan kwijt... doordat de Turkse universiteit waar hij werkte werd gesloten... vanwege banden met de Gulen-beweging. Golflegende Arnold Palmer is overleden. De Amerikaan wordt beschouwd als een van de beste golfers aller tijden. Hij won vooral in de jaren 60 veel toernooien. Palmer was verder een van de eersten die wist hoe hij geld kon verdienen... met sponsoring en reclame. Veertig jaar na zijn laatste toernooizegen... behoorde hij nog altijd tot de grootverdieners in de golfsport. Arnold Palmer is 87 jaar geworden. Hans Jorisma blijft toch aan als teammanager van het Nederlands Elftal. Eind vorige maand besloot de technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen... dat Jorisma na 20 jaar moest vertrekken... omdat hij de pensioengerechterde leeftijd heeft bereikt. Dat leidde tot protest van onder andere bondscoach Danny Blind en enkele spelers. Van Breukelen is nu van gedachten veranderd. Het weer, plaatselijk wat nevel of mist, daarna af en toe zon... maar ook bewolking en het wordt 18 tot 20 graden. De Komende dagen weinig verandering, wel wat meer wind. En aan het eind van de week neemt de kans op een bui toe. Dit was het ZFM: Verkeersupdate. Polly Verkeersupdate. Sjombakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij Everdingen: 9 kilometer, ruim een kwartier vertraging na een ongeluk. Ruim drie kwartier bij een lange onderweg op de A6 richting Muiden bij Knoopend Muidenberg: 9 kilometer. Na nou, 15, vanuit Gorkum naar Rotterdam, bij Sliedrecht, 12 kilometer. Dat kost je zo'n 20 minuten. Op de A27, vanuit Almere naar Utrecht, bij Huizen 10 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. En verderop bij Bilthoven nog eens 5 kilometer. En dat kost je nog eens 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Like you wanted to stay when i saw you yesterday i'm not wasting your time i'm not playing no games i see you yeah. who knows the secret tomorrow will Can't explain.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 To move along Then you put on my favorite song Now I'll be here till the morning Done with the sound of the birds But the sound of the drums go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 En uh, dus op de 30e, twee uur lang uh, op de zondagmorgen van 10 tot 12 CFMGS. Met ondergetekende. Nou, je bent wel een ochtendmens, dus dat ja. komt helemaal goed. Komt goed. Het zelfs nieuws in het kort nu.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 Sunset, summer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 En het is een katibid. Het Ik heb een katibid. ta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 Weinig daar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 We moeten want dit is jou. Y tengamos un recuerdo, así que baby menea Esa señorita sí se bien cuando baila Es que, la tiene que ver alucinante Sin ropa se ve radiante conmigo se le va lo de arrogante Ahí, ahí, ahí Dale baby move. dale baby, move your body Pa' pa' mí, pa', mí, pa mí. It's for me, baby All right. I One figure hundred hundred and fit it. Love how you move you know that I'm with it Perfect size I know that you fit it Just let me eat it you know me Not quit it One the day like I see and did he, me not want My watch real like spin city Full time you run the thing me talk legit If you don't come give me that would have a pity girl. My girl come you down Want see something me want in my life and then waste time right. Are you with me free every day, Baby full time You're there for me mine Some of you want Just to En dat is zo mooi, hè? Dan pakken ze een oude plaat en dan maken ze weer een uh, nieuwe van. De oude single van uh, Maxi Priest en Klaus Duhl in een uh, nieuw jasje gestoken. Door Sean uh, paul en uh, Make My Love Go. Het is uh, inmiddels 13 minuten voor drie uur goede middag. En we houden uh, uiteraard het uh, laatste nieuws voor je in de gaten. Afgelopen week of uh, gaat het nog komen... het ontbijtje voor de mantelzorgers, uh, Albert-Jan? Dat zit eraan te komen. Kijk, een mantelzorger... Kijk, we hadden net dat, dat, dat, uh, dat, die artikel over uh, de WMO, 7,1. Maar in aanvulling daarvan heb, krijg we dus ook natuurlijk te maken... met een heleboel mantelzorgers. Het is voor vele jongeren natuurlijk nog een, een ver van mijn bedshow